Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Peter Erde Vries vecht nog steeds voor zijn leven. Dat zei de programmadirecteur van RTL in RTL Boulevard. Het programma stond de hele avond in het teken van de neergeschoten misdaadsjournalist. Gisteravond werd Peter Erde Vries neergeschoten op straat nadat hij te gast was geweest bij het programma. Als er een drama in iemands leven gebeurt, dan was Peter een van de eerste die een appje stuurde of van zich liet horen. Dit doet daarom misschien nog wel extra pijn dat hem dit nu overkomt. Dat hij nu nog steeds aan het vechten is voor zijn leven. Boulevardpresentator Luc Ickink vertelde wat er in de studio gebeurde op het moment van de aanslag. En Op een gegeven moment komt er een collega van ons uh, terug, de studio ingestormd. En die schreeuwt hard, Peter is neergeschoten. Nou ja, dat... dat uh, enorme paniek bij ons. Uh, mensen gingen rellen, rennen, wisten, wilden bellen... Uh, we wisten gewoon even gewoon niet wat we moesten doen. Een minuut lang, we proberen onszelf een beetje te herpakken. We zijn toen met een aantal collega's die kant op gelopen. Twee verdachten zijn inmiddels opgepakt voor de schietpartij. Morgen aan het eind van de middag komt het OMT met een spoedadvies aan het kabinet over het coronabeleid. Want het aantal besmettingen loopt snel op. Vorige week waren het er per dag nog zo'n 700. Nu zijn dat er al 3600. Het aantal doden na de flatramp bij Miami in Florida is opgelopen tot 46. De flat stortte bijna twee weken geleden in. Er worden nog steeds tientallen mensen vermist. En goed nieuws voor wie s'avonds laat of s'nachts wel eens spontaan trek krijgt in mosselen. In Ierseke, in Zeeland, kan je die dingen nu 24 uur per dag uit de muur trekken. Daar staat de eerste mosselautomaat. Kijk, als wij mosselen rechtstreeks van onze percelen bij de consumenten ja, kunnen brengen, als het ware, dan. Uh, waarom niet? Ja, lekkere bak mosselen, to go dus. Alleen op zondag kan je er niet terecht. Dan is de automaat gesloten. Het weer, er kan een bui vallen. In het oosten is er ook kans op onweer. Morgen lijkt veel op vandaag. Met soms zon, maar ook kans op wat regen. Het wordt net iets boven de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De vertraging neemt af en vrijwel overal in de regio kun je weer soepel doorrijden. Een uitzondering hierop is de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem staat een file van 3 kilometer. Verkeer moet daar rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Jouw keuze. ZFM. Woensdag 6 juni op ZFM Radio. Weer een aflevering van FanFM. S S'avonds van 8 uur tot 10 uur... gaat Leon van Ness ons alles vertellen over The Outsiders. Goedenavond, uh, luisteraars. Uh, welkom bij weer een aflevering van FanFM. En zoals gezegd, vanavond is het een hele speciale avond met Leon van Es over de Outsiders. Dus uh, wat dat betreft, ik ben heel benieuwd wat hij ons allemaal gaat vertellen. Wat voor mooie muziek hij ons laat horen. Uh, Leon, hoe gaat het? Ja, ja prima, Hè? dankjewel. Ja? Uh, ja, de Outsiders. Uh, Amsterdamse band. Uh, heel bekend. Al uh, vroeg in de jaren 60 opgericht. En, uh, maar ze zijn eigenlijk pas uh, flink in de kijker gekomen in rond de jaren 65, 66. Dat had ook wel een heleboel te maken met het feit dat toen de jongens begonnen waren ze net ja. 12 jaar. <laughs> en uh, wat, ja, dat was in die periode natuurlijk prachtig dat dat allemaal kon gebeuren. Ja. En uh, een van de eerste platen, kort, een, een hele leuke korte single: um, You Mistreat Me. En dat is eigenlijk de eerste die ik uh, gewoon even wil laten horen. En dat geeft een beetje de sfeer weer van de manier waarop deze jongens uh, speelden. Oké, okay, ga je gang. <middels> Why do you treat me so bad. Things ain't chill. You tease me a lot. Leave me all alone. Father, the yeah. You treat me, and you make me lose my man Don't you know that I love you? Why do you treat me so bad? It loud. Oké, okay, nou uit 1965, de eerste versie uh, van de Outsiders. Dit was een, uh, inderdaad een nummer van uh, 65. De uh, Outsiders uh, die, ja, die speelden een hele grote rol in de verandering in Amsterdam in de jaren 60. Uh, de stad die uh, ja, een magisch centrum uh, zou bezorgen... Uh, we hadden natuurlijk provo, hippiedom, drugscultuur... studentenrevolte en de omwenteling. Nou, er gebeurde natuurlijk waanzinnig veel. Ja, natuurlijk. Eh, eh, in Amsterdam was het wel waar het gebeurde. Ja. Maar ja, denk ik denk het hele... Ja, uh, toch de popmuziek kwam in opgehangen. Uh, dus er was volgens mij veel aan de hand. Ja, er was veel verandering en zo. Ja, je, de jeugd kwam in opstand natuurlijk. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ja, en, en als je kijkt naar uh, de, de muziek... dat uh, Zat je natuurlijk uh, nederpop, hè? Dat was ja. uh, eind 58 uh, is dat een beetje overkomen waaien uit Amerika, min of meer. Hè? Uh, ja. Jaren ja. 50 rock and roll werd uh, heel populair. Ja, ja, ja. Uh, de eerste grote idool was Elvis Presley. Klopt, ja. Dat was zo ja. prachtig Laten we eerlijk ja. zijn. En, uh, in, Nederland... Dat in Nederland? In Nederland was het vooral Cliff Richard als voorbeeld. Ja. En Ja, En, de en, Shadows. Die, en de Shadows, maar van, van de Nederlandse bands was het vooral de in de rock, dat heb jij zelf klopt, dacht ik al een keertje ja, behandeld. Ja. Ja. Die uh, dat was, ja, dat dat kwam heel erg op. Ja, en het, het, het is een beetje lullig om te zeggen eerlijk gezegd, hoor. Maar ja. um, Den Haag en omgeving was toch wel heel erg te voorlopig ja. met een aantal <laughs> punten. Ja. Niet ten kwade van Amsterdam. Amsterdam had de outsiders. Ja, ja, ja. Maar keek je naar, uh, naar wat er in, in, in Rotterdam en in Den Haag gebeurde. Ja, ja. Dat, dat, dat was Ja, Ik ben het niet helemaal maar... met je eens. Hoor. Nee, ik, dat maar... dat ik eerst, heb dat eerder uh, gehoord. Peter Koeleman, of Koelewijn. Uh, uh, dat is eigenlijk de eerste rock'n'roll, de grote rock'n'roll artiest. En die komt uit Eindhoven. Dus daar is het volgens mij allemaal begonnen. En dat was denk ik ook uh, 62-63 of zo. Dus misschien dat Den Haag ja. de heeft overgenomen, maar... Uh, ja, zo zie je, maar er waren veel. En Nijmegen ja. moeten we ook niet uitvlakken. Dat kwam wat later of zo. Maar, uh, ja. ja, absoluut. Den Haag, ja. ja. Maar goed, de, de outsiders... Die, die hebben eigenlijk hun grote roem... te danken aan hun... Uh het feit dat ze in het voorprogramma stonden van de Stones okay. in 66. Nou, iedereen weet ja. nog wat er in 1964 gebeurd is. Ja. Toen werd, oh, to, het was de grote verbouwing van het uh, ja, ja, ja. En uh, daarna werd in 66 op uh, 26 maart, om precies te zijn... in de Brabantwallen... Um, ja, uh, Hitweek, u kent dat wel... het langharig werksgroep Tuigblad, <lacht> zoals dat toen heette... Ja, ja, um, ja. Nou ja, die, die schreef van de Outsiders waren beter dan de Stones... en veel fans waren daarmee eens. Ja, ja. Nou ja, okay, ja, dat was hun landelijke... Duurlijk, subjectief. Ja. Ja, ja, dat was hun landelijke doorbraak. Ja, ja. En uh, ja, die, die, die, die nummers, die, ja, die, wat je ziet is... de bandjes van die tijd die speelden... laat ik het, hoe moet ik het omschrijven, heel clean... Ja, je ja. had een, ja. een, een, een slaggitaar, je had een basgitaar... je had een, een, drum. een drummer, je had ja. een, soms een orgeltje... en je had solo. En, en allerlei poespas die we tegen... nou ja, poespas. Allerlei dingen die we er tegenwoordig omheen hebben. Dat ja. hebben we gewoon niet meer. Door wie zijn ze beïnvloed, denk je? Ik weet het niet. Een ik grote ik, voorbeelden. Uh, ja. ik vraag, er, zit, er zitten wel wat dingen in. Um, ik ik heb, had zelf... Een, uh, Contacten in Utrecht met de Eikertjes. En daar zag je dat de um, birds... een heel, heel bekende ja zeker. Ja. en de outsiders heel mooi pasten, want dat speelden we. Heel mooi pasten oh, als één okay. toon, als één sfeer. Ja. Maar ik denk dat um, ja, deze jongens gewoon echt gewoon heel erg zijn, hun eigen weg gekozen hebben. Absoluut. Toch wel, inderdaad. Ja, ja toch wel. Niemand. Ja, Zeker je neemt weet. natuurlijk wel wat mee wat er om je heen gebeurt. Hè? Ja. Dat geloof ik ook wel, ja. ja. Maar goed, even een nummerje ja. verder. Uh, felt like. Tug, maar komen. Zijn since then they're good. I decided to walk right up the hill. Dat was een live optreden. Dat mij. is een hele Deze... stevige ja. Hele maar, stevige ja. Het, het, dus in dit nummer ook en dat vorige nummer ook een hmm. BZMZ beetje, beetje, zie je heel goed dat um, de, de, de, de, de, de het is een combinatie van uh, punkrhythmus, uh, melodieuze ja. folkroep, maar dan helemaal in een eigen manier aan elkaar gezet. Met uh, ja, vind ik hele mooie basloopjes die ja, ja. erin zitten. Um, alles wat we tot op heden gehoord hebben, dat uh, zijn nummers die uh, ook gezongen worden door Tax, Die Zeker. ook ja, uh, om, de, ja, ja. de mondharmonica uh, ja. daarin ja. bespeelt. Hij was niet de eerste zanger. De eerste zanger was uh, Leenert uh, Groenhoff. Mm -hmm. In totaal hebben overigens uh, negen man aan, uh, in de band uh, gespeeld... Uh, wisselend, uh, Leenert Groenhof was zang tot 65. Uh, gitaar, Piet uh, Zandstra ook tot 65. Uh, Appie Rammers, basgitaar tot 68, maar die kwam weer in 69 weer terug. Leenert Boegs, drums, Ronald Splinter gitaar. Tom Krabberdam uh, gitaar tot 67. Nou, Wally Takstan vanaf uh, 65 dus gitaar, mondharmonica en zang. Uh, Frank Beek, gitaar, basgitaar, toetsen... vanaf 68 en Ton de Roy. Gitaar, uh, een korte periode in uh, 67... maar was welke de eerste roadie van oh, okay. de groep. Ja, uh, ik, ik ken eigenlijk alleen Waddy Tax. Heb je nog iets gehoord van de anderen? Leven die nog? Nee, niet hebben Nee, wezen is het op een bepaald moment... een beetje uit, de, uit elkaar gevallen. Ja. En... Um, Wally Tax heeft uh, ook nog uh, een tijdje solo gedaan. Ja, dat is uh, yeah, yeah. Mr. Wonderful. Yeah. Ja, welke er allemaal nog leven, weet ik niet. Ik weet dat Tom Krabbe dan overleden is. Yeah. Uh, maar ze en, zijn niet verder gegaan. Maar de ze zijn niet. Zo, nee, nee, nee. Je nee, nee. Nee, nee. Nee, komt nee. ze tenminste nergens meer tegen. Uh, nou, waar uh, Wally Tax ook een beetje zijn inspiratie vandaan gehaald heeft, is dat hij als. Uh, als jochie, om het zo maar te zeggen. Hij is begonnen als 12-jarige met de band. Ja. Um, goed geluisterd heeft naar de rhythm en blues plaatjes... Van de, Amsterdamse, of van de Amerikaanse zeelieden uit het Zeemanshuis... die vlakbij zijn ouderlijke woning stond. Ja. He, die, die, die, die, die, dezelfde uh, die leerde hem Engels... En als tegenprestatie leidde hij ze rond in, uh, in het Red right. District. Ja, ja, ja. Ja. Okay, hij duidelijk. vertelde waar de mannen <laughs> hun plezier konden doen. Ja, ja. Um, nou, je ziet in, de hele, in het hele begin van hen dat je hele vroege platen uh, Pretty Things en them. Hè. Ja, dus dat hoor je wel ja. een ja. beetje terug. Ja, de Rolling Stones denk ik ook heel Pretty Ja, ja, ja, af, ja. absoluut. Je, de Pretty de, Things de, waren de ruige Rolling Stones. Ja. Als dat kan, inderdaad, er ja. zit ja. best wel heel invloeden in. ...van andere bands, maar ze wisten het toch altijd wel zo in elkaar te zetten... ...dat, ja, dat ja. het een eigen smol was. Ja, ja. Dat had heel veel te maken met het uh, ja, dat, toch dat wel aparte van stemgeluid de, van ja, Wally. Ja, De stem van Wally Taxis. Ja, Echt, dat, uh, die is aanwezig, die hoor je. In die ja, ja, ja, nummers, ja. ja, absoluut. Schreven ze een zelf? Schreven ze een nummer? Ja, een? heel veel. Uh, oh, de wat. nummers werden over het algemeen door uh, Wally en uh, Ronnie Splinter... Okay, er uh, werden heel ja. veel nummers uh, geschreven. Okay. Opvallend daarbij is, is dat um, ze moeten wel continu verliefd geweest zijn. <laughs> dat het, <laughs> waanzinnig veel over, uh, over dat is, dat liefde. Dat of hele, over, hele popmuziek natuurlijk. Ja ja, ja, ja, ja. De, de lof is hevig. En wat ik dan uh, ook zie, dat is op een gegeven moment... zijn ze zijn een paar jaar getrouwd en dan krijg je een echt scheidingsalbum. Ja, <laughs> of dat bij nog zo geweest, is, weet ik niet. Maar <laughs> inderdaad, dat gebeurt. Ja, maar de outsiders ze hebben niet zo lang bestaan eigenlijk, hè? Uh, nee, de outsiders die, uh, zijn, wat ik al zei... ze zijn in 1966, uh, ja, na, uh, in, na in dat voorprogramma gestaan te hebben... zijn ze flink uh, uitgepakt. En je ziet dat ze na nou, begin 70 is het eigenlijk een beetje, beetje verdwenen. Ja. Uh, er komen nog wel wat, uh, wat yes. platen terug. Er wordt nog wel wat gedaan. Uh, zelfs in 1994 is er nog een, een cd uitgegeven. Oh, okay. uh, ja. Zelfs in 2010 zie ik hier de Beach Legends waar ze op staan. Ja, uh, maar ja, wellicht past dat ook niet meer zo in, uh, in de huidige sferen, in de huidige muziek. De muziek ja. Nou, ja. Een, een ander nummer, misschien wel een heel beroemd. Dat is lying all the time. Ja, dat is zeker. Dat ken ik ook, ja. ja. <laughs> love is blind, and my love is too blind to Love is blind, and you root your hands out to me. Cause I thought that you loved me too But you were lying, you lying All the time Love is blind and it changed the man I used to be Love is blind and you made a fool out of me And then I, I fell for you 'Cause I thought that you loved me too, but you lie, you lie all the time. Zei je net nou dat hij uh, 12 jaar was toen hij bij de band kwam? Hij heeft hem als 12-jarige opgericht. Hij is oh. de founder van, uh, van de band. Ja, maar hij is niet de eerste zanger. Dus hij is niet de eerste de zanger, de zanger, zanger, maar hij is, uh, hij is wel begonnen. Daarmee, uh, hij speelde gitaar. En, uh, oh, begin ja. speelde hij gitaar. Ja, ja, ja. ja, ja, okay. ja. Gitaar, ja. mondharmonica. En uh, uh, hij is pas in uh, 65, 66 is die, uh, is die gaan, uh, gaan ja. zingen. Ja, toen was hij al wat ouder. Wanneer is ja. hij eigenlijk geboren? hij was, even kijken toen hij hem oprichtte. Dat was, begin 60 was hij 12, dus dan is hij uh, 50. Eh, 48. 48 is hij, oh, uh, omstreeks die ja. tijd, uh, ja. is hij uh, geboren. Ongelooflijk, ja. Ja, het, het is wel leuk om, uh, we hebben ze net even gedraaid. Hè, dus die uh, You Mistreat Me, het eerste nummer wat we lieten horen. En um, dat uh, betekende dat uh, ze een... Uh, hoe heet het, een, een contract kregen... met de platenmaatschappij van Willem O'Duis. Ah, ja ja, ja, ja, ja. Die was het vroeg, ja, vroeg... Ja, dat was heel apart. En, ja, ja. Uh, nou, Lying All The Time, net gehoord. Uh, ja. Hoog in de rit, hitverraden. Uh, toen gevolgd met Touch, een heel bekend nummer... Ja. en Keep On Trying, Monkey On Your Back... en Summer Is Here. Uh, ja, als je, als je de, de, de, de muziek zou moeten... Ja, en, en, Katoriseren, is, is ja? ja, het is meer wat we toen noemden garage rock dan nederbied. Ah. Ja, het, is, het is een beetje st stevig. Ja. Um, maar aan de andere kant waren ze ook wel weer uh, ja, heel progressief. Het is, het, is, uh, het is natuurlijk ontzettend leuk om te weten dat. Um, op 17 februari 1967... in het beachcentrum De Schuur in Breda... Ja. Uh, daar was de GTB Bakkers mobiele... acht studio geplaatst. En oh. namen ze in één dag een LP op. Moet je je voorstellen. In één, één dag. dag. Ja, ja. was een absolute primeur. Ja, uh, sowieso ja. de acht sporen was een primeur. Ja. En um, ja, ze hebben toch wel hele... ook, ook wel spannende dingen ja. Ja. in het buitenland gedaan. Ze hebben in Parijs hebben ze in het voorprogramma gestaan van Little Richard. Oh, je ja, ziet ja. dus dat um, ze toch best wel plekjes denk, ja. kregen op, op, op, hele leuke, op hele leuke plekken. Ja. En wat je zegt, de muziek is inderdaad kaal tussen haakjes. Hè? Uh. Ja. Weinig elektronica of zo. Het is ja, rechtvoor gedaan, uh, ja, mooi Kijk, mooie, tegenwoordig mooie. klutsen we alles door de computer heen. <laughs> we, we strijken het glad. Ja, en uh, daar waar de, het nodig is, doen we er nog een heleboel leuke dingen ja, mee. De stemmen zetten we een beetje recht Ja, nodig, dat was ja. toen niet. Hè? Je moest nee? het uh, zelf doen. Uh, nou ja, je hoort het ook aan de wijze waarop er gedrunkt wordt. Uh, uh, de, de, hoe heet het, de basgitaar, de basloopjes, Klopt, die, ja. die zijn erg mooi. Als je daar goed naar luistert, is dat, is dat mooi, uh, ja. Ja. heel mooi. Thinking About Today, die wilde ik even laten horen, is ook een prachtig nummer. Is een nummer vond ik uh, niet echt een liefdesverhaaltje. Uh, nee, nee, maar... Dan kwam er kwam natuurlijk bij mij meteen de vraag boven. Ja, heeft die, uh, hadden ze nog een boodschap te zeggen? Want uh, Amsterdam rond die tijd, dus... Nee, ze waren niet heel... Ze of Nee, nee, ze waren niet heel... Ze draaiden wel helemaal mee in de scene, dus, Ja? Ja, er gebeurde natuurlijk waanzinnig veel in ja, Amsterdam. Ja, tuurlijk. Um, nou ja, de jeugd van die periode, ja, wat... wat die, die was of aan de drugs of aan de drank zeiden dus nou moet ik eerlijk zeggen ah, dat viel weinig. allemaal wel ja, mee joh. inderdaad ja. er <laughs> waren het... misschien dat kraken en tegen de koningin en ja, ja, ja, ja. zo uh, ja, ja, maar ja, maar dat was uh, het was allemaal niet zo, uh, nee. zo heftig uh, jij zei net nog uh, van, ze hebben niet zo lang bestaan, ik heb dat even verder nagezocht ja, inderdaad okay. rond 68 was het al zo dat het einde van de band oh, naderde okay. dus hun hoofdtijddagen uh, dagen was 65 ja, ja, tot, uh, tot 65, 65 67, 67 68, okay. een klein beetje. Ja. En um, het kwam tevens omdat uh, ja, er was oorlog met, uh, met Krabberdam. Dus die werd in 67 oh, eruit gezet. interne spanning. Uh, ja, ja, ja. Zonde. En het, uh, een ander die ging uit eigen beweging bij CCC Incorporated spelen. Oh, uh, en wie? Uh, dat was Ramos. Oh. Nou, ja dus Die is toch al verder gegaan? Ja, ja. Dat is er eentje die inderdaad verder gegaan is. Dus het was een beetje jouw vraag, van ja. even verder zoeken. En toen hebben ze op een bepaald moment de multi-instrumentist Frank Beek... die ken ik eerlijk gezegd niet zo goed... Nee, niet die zo uh, heeft nog meegedaan de groep en hebben ze in 1969 nog een, oh, uh, ja. een, een LP gemaakt... En uh, ja, toen was het eigenlijk een beetje over. Toen ging de band yeah. uh, okay. ja, die ging verder als tax-free, maar dat is nooit, <laughs> nooit iets geworden. Ja, en wat jaren... zie je Incorporated. dat is ook wel een belangrijke Ja, ja, dat, ja, ja, dat is uh, ja, ook een absoluut. Ja. Band geweest. En, ja. en, uh, midden jaren tachtig is er nog een uh, revival geweest, uh, Tax en Bush, met gastmuzikanten die onder de naam Outsiders nog opgetreden okay. hebben. En toen zag je eigenlijk dat, uh, omdat er in 80 natuurlijk al wat meer digitaliteit uh, langskwam... Ja, ja. en dat werd toen ook uh, wel behoorlijk heftig uh, ingezet. Dus toen werd de sfeer heel anders. En ga je nog wat zeggen over zijn uh, solo-carrière? Weinig. Ik, ik moet zeggen, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Ik, ik heb daarna zitten kijken wat, of er nog echt leuke solo-dingen te vinden zijn... Ja. Maar uh, zo pop... diep ben ik er nee? niet in gegaan. Ah, okay. nee. Want als ik met popartiesten praat, hè, ik heb er nou een aantal gehad, dan dus vraag ik heb je ervan kunnen leven? Nauwelijks. Ja, ja Wally -E Tax misschien wel. Misschien, ja, misschien zeker door met zijn solo-carrière. Ja. Ja. Kijk, ze, ze hebben natuurlijk in die in die beginjaren met een aantal nummers, ze dus spectaculair kunnen verkopen. Klopt. Ze hebben ja. goed kunnen spelen. Ze hebben een aantal, nou ja, wat ik al zei, zo'n Little Richard in Parijs. Nou, ja, dat ja, bracht ja, best wel wat op. Ik dat uh, ook, ja. was. Ja. Uh, ja. Ja. Naast de prachtige hotels en, en, en een mooie reis ja. uh, werd, kwam er ook nog wel zintjes in. En mensen in. leren kennen, ja. Dus wat dat betreft uh, ging dat wel goed. Maar het was, als je was het summer. vergelijkt met uh, wat de muzici en wat de, wat de echte bands tegenwoordig doen ja, en ja. verdienen, ja. ja, dat is waanzinnig ja. veel meer. Maar we hebben natuurlijk op dit moment ook ja, een hele andere, ja, noem het maar distributie van muziek, hè. ja, dus, ander uh, verdienmodel, een nee, het is een andere verdienmodel, merchandising, en, hè, Dat is echt de belangrijkste. Ja. Ja. platenverkoop is niet meer jufenend. net. Nou nou ja. Spotify brengt volgens mij ook niet of eh, lopen. Nou ja, je moet er wel heel veel doen, heel ja. ja, veel wat wat op gaan leveren. Ja, ja. Maar ja, ze, ze, ze passen ook niet echt in een, in een rijtje. Hè? Als we gewoon kijken naar de, de Nederlandse bands in de 60e jaren. Nou, waar hebben we het over? Over de Buffoons, de, de Bintangs. Die ja, jij klopt. zelf ja, al woont. Yeah. Uh, yeah. Earth and Fire, The ja, Cats. Laten, the Cats, ja. die binnenkort ja. ook bij jou ja. langskomen, ja. tenminste. Ja. De, klopt, de, ja. <laughs> de, de, degene die er een hoop kan van vertellen. Yes. We hadden Unit Gloria. Ja, ja. In ja, Utrecht. Ja. Een hele leuke band trouwens. Zeker. Ja. En de T-set. ZZ en de Maskers. Ja. ja. Die had wel een hoop tijden door elkaar. Ja, nou nee, maar dat waren toch wel jongens die in de zestigste jaren ja. al zijn begonnen hoor. Ja. ja Golden Earring, Shocking ja. Blue. Ja, shocking Blue. En, ja. en nou, dan hadden we natuurlijk QB. Uh, QB was, ja. ja. Maar die, die had ja. gewoon zijn, zijn eigen stijl, zijn eigen Onderts? ding. Hè, want dat ja. was gewoon... Ja, de, de, de blues en de rhythm en blues die hij de echte blues, Ja, de ja, blues. Uh, ik denk die, dat er toen de tijd ook nog niet zoveel ingedeeld werd. Hè? Want Je zegt ja. net dat het was gar, gar, garage rock of zo, maar ik denk dat ze die term toen nog niet kenden. Nee, het was allemaal nee, nee. dat een beetje. Ja. Ja, maar er was natuurlijk ook een totaal ander circuit waar de jongens speelden. Hè? Ja. Je had. Ja. Uh, in de kleinere plaatsen had je altijd wel een zaaltje achter de kroeg. Ja. <laughs> ik heb zelf wat afgelopen om, om, om uit uh, te spelen. Ja. Um, een hele beroemde was er natuurlijk in Den Haag, uh, de Beach Club. Ja, ja zeker. De, ja. De beneden in de kelder. Ja. Ja, dat was, uh, ja, dat was te gek om te spelen. Dat, uh... ja. Ja, jij komt ook uit Zandvoort, hoor. N nee, nee, nee. nee. Ik, ben, ik kom uit Utrecht. Ik ben Utrecht. een echte oh. Utrechter. Ja, ja. En, uh, maar als je als, als Utrechter bent, uh, als die in de Beach Club speelde. Oh. Ja, dat was er toch wel hoor. Ja, dat dat, uh, toch wel, ja. Dan hoorde je er echt wel bij als je daar helemaal <laughs> langs gekomen was. Nee, want dat was, was ook vragen. gewoon leuk. Nou, ze zijn nooit in Zandvoort geweest. Hebben eigenlijk, dat soort clubs hebben we niet gehad nee, eigenlijk. Ik weet het niet. Ik ben, nee. geen, ik ben ja. geen Zandvoorter, dus ja. Ja. ik weet niet of. Ja, nu wel juist... wel, maar. Er ja, ja, ja ja, ja. ja, ja, ja. Ik wouden, okay, Maar ja. ik weet eigenlijk niet of we uh, in dat circuit toen. Nee, ik denk het over Zandvoort. Ik heb geen idee. Een ander nummer. Dat yeah. yeah. okay. is jouw probleem. Oké. Okay. mm stand Sit, touch I didn't a little To touch her But I touch her hand Yeah, then she looked at me Oh, I can see her eyes Well, just as I hope Just as I hope They would be baby I didn't need to touch you, but I just touched your hand. Well, she looked so understanding, tried to look so recommended. And end. she held my hand so tight, we didn't speak a word. And I stayed right by her side. That's how we spend the night. I held her hand in mine. Made me feel so fine. And I. Well, touch! I just touch her hand. And by accident.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 Is, dit is nou een echt mooi. Ja, dit is. Uh, Outsiders. Nummer. Ik, heb, uh, ik heb dit ook. Ja, ja. even laten hoog worden. Om. Um, en ik citeer hier even uit de biografie. Maar ook uh, vanaf de website. Ja. Over um, het zingen van Wally. Oké. Okay. De, de timbre en de tongval. Ja. Um, uh, ik citeer nu even. Hij koude met half open mond. <laughs> zijn tekst alsof het pruimtebak was. Waarvan hij als een honkballer aan slag telkens stukken uitspuugde. Love blend, it was to blend to see. You were lying, yeah, lying all the time. Het was geen Engels, het was geen Amerikaans. Zelfs geen Amsterdams. Maar het was wel toevallig zijn accent. Hij ja, heeft uh, ook een beetje denken aan de, Ramses Shafi. Ja, het, misschien wel, ja. ja. Het is, het is ja, ja. gewoon zo'n ontzettende... Zeker als hij gaat praten, inderdaad. Ja, niet zo zo, zo ongelooflijk ja, ja. zijn eigen stem, zijn eigen, ja. Ja, zijn eigen timbre, zijn eigen manier van, uh, van doen. En uh, ja, dat, dat maakt, denk ik, ook gewoon dat... Uh, Klopt, ja. Uh, maar de, de, ook de, de gitaar erbij, hoor. dat moeten we denk ik ook niet onderschatten. Ja, de, de, de muziek is... Ik, ik kan geen band opnoemen uit die, die jaren die <laughs> eigenlijk speelden op deze manier. Ja, ja. ja, ja He, Ze ja, hadden ja. allemaal een eigen sfeer. Klopt. En, ja. uh, maar dit was... Ja, af en toe, het, het is hard. Het is af en toe ook heel chaotisch. Ja. En dan gaat het in één keer weer helemaal terug. Ja. En dan, ja, en dit, dan, dan, gewoon, dan gaan ja, ja. ze gewoon ja. echt gewoon mooi zingen. Hij is, overigens, wat je ook ziet, is dat hij over het algemeen alleen zingt. Ja, je hoort weinig ja, tot, dat de andere mannen in de het band. Uh, hoor mooie iets wat achter de muziek staat. Ja, afvullend. Het, het is gelijk. niet, niet nee. zo dat. Het uh, zijn geen harmonieën. Nee, nee, absoluut nee. niet. Uh, ze doen hun eigen ding. En hebben ze een muzikale opleiding gehad? Uh, deels. Deels. Deels, ja. Oké. Okay. Ja, maar het zijn inderdaad wel uh, autodidacten. Dus ja, ja, en ze zullen springen, misschien wel. Okay. Ja. Uh, een leraar in de straat of in de stad... heeft ja, hebben. Ja. Of in het algemeen... Ja, zo was het toch wel een beetje in die tijd... dat je een ja. heleboel van die dingen... Ja. Ja, je, leerde dat, je ja. leerde dat jezelf, je, spe, ja. je speelde na. Hè? Ja, je, je hoorde je, dat iemand dat akkoord kende... dan ging je daar naartoe. Hè? Ja. <laughs> en uh, wat ook wel aardig was... Uh, en dat was af en toe ook wel een reden van conflict... binnen, binnen de, de, de groep, maar ook naar buiten toe... Dat, ja, hij was zo arrogant. Dus ik weet niet wat waar die jongen. Uh, oh, ik, ik doe ja. wat ik doe. En, ja, ja. Uh, hij jengelde, hij kon afzeiken, hij kon preken, oh. hij kon smeken. Ja, ja. En als het hem niet beviel, nou, dan had je pech. Ja, ja. Hè, uh, het was wel een man die... Uh, ja. Ja, ja, het, het was rock'n'roll. Maar ja, hij was met... natuurlijk ook wel de voorman. Ik denk ook dat hij wel de belangrijkste was. Ja, maar vergeet niet dat... Uh, de Teksten, de muziek yeah. ja, die hij samen het, uh, gemaakt heeft met, uh, met Ronald... Yeah. dat dat toch wel heel belangrijk was. Yeah. Daar zijn, er zijn toch wel waanzinnig mooie, mooie yeah. liedjes uitgekomen. Yeah. Zoals ook uh, The Ballad of John B. Well, it makes you feel big, and you're finally in bed. With someone else Instead of you, It makes me sad When she tells you that It's time for you to find Somebody new And you walk it off the door She don't want you no more And you cry Like you never cried before Well she threw you out Cause you came for the loot And everybody shouts That you ain't no good. You only know You're feeling low John Lee Jones. Yeah, every cube you meet in, every day the street starts to let about everything you do. When you see the belly rack, you think I better go back. Someone starts to talk to you, he's dressed the black. Then he asks you why, are they shouting at you? He says because they don't like the things you do. Then he says, people ain't right, people think. Only if the bride what ask, can you expect to see this? Ever is the see say, friend, do you need a place to spend the night? Naar Bob Dylan. ja goed. echt ja. hè je <laughs> ja. ziet inderdaad wel dat ja. er gewoon uh, geluisterd werd naar wat er ook uh, wat er met name gebeuren. in Amerika ja. gebeurde ja. uh, maar je kan wel zeggen dat uh, ja ze samen dus Dax en Splinter toch wel hele mooie dingen geschreven ja. hebben. dat is absoluut ja. heb je een beetje geluisterd naar de tekst uh, niet altijd op, nee. nu niet in, nee, in ieder geval nee. Nee. goed we gaan uh, ja. na het nieuws gaan we verder met 19 6 en, nee, 1967. Nou, We amor. hebben nu alles tot 66 <laughs> gehad. Oké, okay, bedankt. Tot zo. Woensdag 7 juli op ZFM Radio weer een aflevering van Fan FM. S'avonds van 8 uur. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.